We Brothers met uh, Without You. Lekker stevig nummer. Uh, dat uh, wat ik wil zeggen, dat. Uh, dat uh, lekker uh, af en toe kon uh, uitmonden. in een. Uh, zo liefst 15 tot 20 minuten durende jam tijdens live concerten. Ehm. Um, en dat is natuurlijk wel erg lekker als. Uh, als dat allemaal zo goed gaat. He, toch? Goed, ehm. Um, in 1975 komen de Doobie Brothers naar Nederland voor twee concerten in de Amsterdamse Jaap Edehal. Ja, 29 en 30 januari. Een bezoek aan de Top Studio. 7 februari om het dan drie jaar oude listen to the music te playbacken. Het voorjaar verschijnt Stampede. En dat is een tweede uh, nummer vier notering in de. Uh, uh, en de vierde Gouden Plaat. Op het western getilde album wacht Johnson zich aan de Motown uh, cover. Take Me In Your Arms. ik krijgt u ook nog horen straks. En hij krijgt die bijval van Ray Cooter in de country song Ray, Rainy Day. Uh, uh, Rainy Day Crossroad Blues moet ik zeggen. Simmons leeft het atmosferische I Cheat The Hangman en Niels Van Dangle. Een eerbetoon aan Santa Cruz in het algemeen aan Jack... Uh, Kerouac en Neil Cassidy in het bijzonder. Take Me In Your Arms wordt de eerste single en, er haalt, uh, in mei, uh, en haalt in mei de elfde plaats. Maar vlak na de aftrap van de Stampede Tournee slaat het noodlot toe. Tom Johnson wordt in het ziekenhuis opgenomen met uh, maagbloedingen. Over de oorzaak vertelt hij in 2004 aan het maandblad Aloha. Op de middelbare school had ik al last van diezelfde kwaal. Maar het rock'n'roll bestaan heeft de boel wel gecatalyseerd. Niet slapen, slecht eten, altijd onderweg zijn, niet voor jezelf zorgen. En dat heeft me de Das omgedaan. gedaan. De uh, show must go on en op advies van Baxter wordt Michael McDonald ook afkomstig uit Steady Den, aangetrokken als, uh, als invaller. Uh, de zwaar behaarde uh, pianist neemt, deel aan Johnson's neemt een deel van Johnson's Zangpartijen voor zijn rekening. Waaronder Take Me In Your Arms. Porter, Knudsen en Simmons de, met Baxter de gitaarsolo steel doen de rest. Zo, he he. nou gaan we weer vrolijk verder. Um, ik, zei het u al, ik heb het u al verteld, dit is de laatste officiële vinyljaren vanuit de oude studio. Volgende week gaan we lekker uh, afscheid nemen van dit pand en verhuizen naar de Tolweg. En dan uh, in, in, uh, ja, in, in juni of zo zijn we weer terug. En dan gaan we weer vrolijk verder met, uh, met onze plaatjes draaien. En dan nog met een mooier en nog beter geluid dan nu. Um, even kijken, hoe oh, waren we ook weer naartoe? Oh ja, we waren toe aan uh, uh, Earth in the Fire. Ja, natuurlijk. U moest even kijken. Earth in Fire, Shining Star is de volgende. technisch niet helemaal zoals het wordt. Maar goed, kunnen ons het schelen, joh. toch? Uh, we gaan uh, door met uh, de Uritmix natuurlijk. Want dit was Earth, Wind Fire met Shining Star. Van het album uh, Best of Earth, Wind Fire Volume 1. Dat betekent waarschijnlijk dat er ook nog een tweede vo volume is geweest. Maar goed. Uh, misschien ook nog wel even leuk om te vermelden dat de drie platen die we vandaag draaien... dat is misschien ook nog wel even leuk om te weten. Die kwam uh, dus nog uit de collectie van het uh, voormalige Wapen van Zandvoort... En niet de huidige, maar de vorige. Um, die hele LP-collectie, singles-collectie, heb ik toen overgenomen. En. Uh daar komen deze drie platen dus uit. Dat is misschien wel even leuk voor u om te weten. Um, we gaan door met um, de Eurythmics. Uh, Dave Stewart samen met Annie Lennox. En in dit geval ook zelfs Rita Franklin. Want op deze LP hadden ze inderdaad een duet met deze Queen of Soul. Um, en dat uh, is een uh, vrij bekend nummer. Rita Franklin dus samen met uh, de Eurythmics. En... Dat nummer heet... Sisters do it uh, for themselves. Sisters are doing... Ja, yeah. sisters are doing it for themselves. Hier zijn ze.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 uh, volgende week woensdag dus uh, is dat allemaal en u bent uh, van harde uitgemodderd als u denkt van nou we willen even zien hoe ze er nog bij zitten in het halve slooppand. Uh, dan uh, uh, alles is alles al voor de helft gedemonteerd natuurlijk, om uh, druk aan het verhuizen. Ze zijn trouwens uh, keihard aan het werk hoor, daar aan de tolweg. Uh, er staat meestal een uh, behoorlijke rij aan scootertjes voor de deur. Uh, allemaal uh, keiharde werkers daar nou jongens als jullie luisteren, toi toi hè en maak er wat moois van. Want uh, volgende week moet het allemaal klaar zijn. En uh, ik, nou ja, om ze even lekker hard onder de riem te steken. Gewoon, even lekker, uh, woehoe, kom op. Jullie maken er wat moois van. Uh, ons prachtige bouwteam daar aan de tolweg. Zo, we gaan door met, uh, met de Doobie Brothers. Een nummer waar ik het straks al over had. Een oorspronkelijke Motown cover gezongen door Tom Johnston. En dat nummer dat heet Take Me In Your Arms. me in your arms, was dat van het album The Best of the Doobie Brothers. The Best of the Doobies, wel geweldig nummer. oude Motown-hit trouwens, maar uh, geschreven door Holland Dozier en Holland. En uh, nou ja, dit was natuurlijk duidelijk onomstotelijk bewezen. The Doobie Brothers, geweldig. Uh, we gaan door met, uh, de, uh, uh, met Earth, Wind and Fire. En Angela's razend snel bezig is om de platen te verwisselen. Ja, we moeten het met één gram ofoon doen. Dat gaat vanaf over 14 dagen weer een stuk beter, hoor. En dan hebben we er weer twee. Dan ja, dat het allemaal nog een stuk soepeler. Heerlijk is dat. Um, we gaan draaien van uh, Earth, Wind and Fire van uh, het album The Best of Volume One. En daarvan draaien wij het prachtige liedje Love Music. Earth, Wind and Fire. Love and Fire en uh, Love Music van uh, dat prachtige album uh, The Best Of um, Volume 1. <laughs> ja, Oké. Okay. Nou, we gaan dus de, de, de plaat verwisselen, dames en heren, want dat is het uh, leuke van Jaren. Je moet natuurlijk nog echt de plaat verwisselen, hè? je kan niet even wat voor, van de klaarzetten. Nee, je moet echt de plaat verwisselen, dat is een heleboel werk. Dat is lastig. Dat vereist groot vakmanschap om dat allemaal op een goede manier te doen. Nou ja, en ik heb hier een vakvrouw daarvoor, jongens. Dat is niet te geloven, hoor. En onze, onze Angela. hè? Sta je nou glim, glim te trots te trots te glimmen daar? <laughs> Oké. Okay. Um, maar ik, ik, ik, ik lieg daar niet over, hoor. Ik zou niet weten waarom ik daar uh, over zou moeten liegen. hè? Will I lie to you? Wel, nee, ben je gek. Juridmix. Would I Lie To You? Nou, ik zou het niet doen. Oh, Daar ben ik niet makkelijk in hoor. Je liegt. Oh, oh. Would I Lie To You? The u remix van het album uh, Be Yourself Tonight. Fantastisch album. Het vierde album van deze band. Van Annie Lennox en Dave Stewart. In 2005 kwam er overigens nog een, een, een, een remake uit. Een, een, een bonus track, zeg maar. Een, een, een speciale toestand. Ehm... Um, en uh, ja, dat was wel leuk. Er stonden ook nog wat bonus tracks op. Wat dingen en zo die op het normale album uh, niet, uh, niet te vinden waren. Um, we gaan... Uh, oh ja, ik ga u nog even vertellen... Dat wil ik nog wel eventjes doen natuurlijk... Um, wie er uh, allemaal meededen... Want dat vindt u misschien ook wel interessant... Ja, je weet het maar nooit... Um, behalve Annie Lennox en, uh, en Dave Stewart natuurlijk... Die het grootste deel van alle instrumenten voor hun rekening... Maar gitarren, keyboards en al dat soort dingen meer... Deden ook onder andere nog mee... Dean Garcia, die deed uh, de basgitaar op bijna alle tracks... Behalve Would I Lie To You... Dan hadden we ook nog uh, Olle Romo... Die deed de drums op alle tracks halve Would I Like To Dan Nathan East, basgitaar on Would I Like To You. Dan weet u dat ook weer. Stan Lynch deed de drums on Sister Are Doing It Themselves. Uh, Mike Campbell, lead gitaar uh, on Sister Are Doing It Themselves. Dan hadden we ook nog uh, Badminton Tench Die deed het orgel op Would I Like To You. Stevie Wonder, die doet uh, Um, Stevie Wonder doet de mond on There Must Be An Angel. Dat hoort u straks dus nog. Dat komt allemaal nog aan bod zometeen. David uh, David Ploes, zou ik wel zeggen, trompet on Would I Lie To You. Dan hadden we Martin Dobson, hij heeft nog meegedaan op saxofoon. Uh, Sadie and other uh, cancelled performers on um, Would I Lie To You. En uh, Adam Williams hij heeft ook nog meegespeeld. Michael uh, Keman heeft nog meegespeeld. En natuurlijk Rita Franklin, die heeft u al gehoord. Die deed ook mee on sisters, sisters Are Doing It themselves En verder hadden we ook nog de Charles, Charles William Singers backing vocals on uh, would, I like, uh, uh, would I Like You Like a Ball and Chain. Uh, nou, dus, uh, dat is dus inderdaad ongeveer wat er allemaal meegedaan hebben. Aardig wat muzikanten die uh, Annie Lennox en Dave Stewart versterkt hebben. We gaan naar de Doobie Brothers. Een nummer dat we ook kennen. in uh, de uitvoering van The Birds. Alleen die haalden de nummer 97 mee in de Amerikaanse uh, hitparade. En uh, de Doobies kwamen aanzienlijk hoger met dit nummer. Jesus is just alright with me. De Doobies. Brothers, Jesus is just alright with me. Een nummer dat we ook kennen in de uitvoering van The Birds. Alleen deze had qua single uh, veel meer succes. Zij kwamen al eerder gezien de 30 in de Amerikaanse top 100. Terwijl The Birds niet verder kwamen dan 97. Dat heet er dan ook weer. The Doobie Brothers dus. Van het album The Best of the Doobies. Uh, ik hoor nu ineens mijn microfoon. Oh, dat nou, het zal wel ergens anders liggen. Oké, okay, we gaan door met... Uh, Earthwind and Fire. En van Earthwind and Fire draaien we natuurlijk het fantastische uh, September. Een van hun allergrote hits. En die natuurlijk, uh, die in de, de discotheken tegenwoordig nog, uh, nog steeds uh, hoge ogen gooit. Want je kunt er nog steeds lekker op dansen. Hier is Earth, and Fire en September... Ik zei het al, doet het nog steeds goed in allerlei discotheken en zo. Het nummer dat heet uh, September, komt van het album uh, The Best of Volume One. Snel overschakelen, want we hebben nog uh, niet zoveel tijd meer. En we moeten nog een paar leuke nummers draaien voor u. Onder andere het, uh, een van de grote hits die afkomstig is van het album Be Yourself Tonight van de Eurythmics. Uh, en dan hebben we het natuurlijk over een van de grote hits die daarop staan. Um, het prachtige... Um, ja, That would be an angel. Ja. Zeg ik het nou goed? Ja. ja. That must be an angel. Must be an angel. Oh, ja. met, een, uh, met een heerlijke mondharmonica solo daarin. Van de welbekende heer Stevie Wonder. Die gaat u er ook op horen. Luister nu en ga lekker gezellig genieten van. There must be an angel. The Eurythmics. We wandelen op smolschuif dus en uh, lekker gezellig bij uh, There Must Be an Angel van de Eurythmics. Ehm, um, even naar de klok kijken. Ja, we gaan naar de laatste plaat toe. Ja, we gaan gewoon naar de laatste plaat. En uh, dan hebben we het rondje mooi rond. Dan hebben we het allemaal evenveel gehad en dan uh, is dat allemaal prachtig. Dan heeft u misschien een paar gemist. Nou ja, oké, okay, dat kan dan. Um, die komen misschien volgende keer nog wel een keer een botje. Je weet het maar nooit. We gaan afsluiten denk ik zo'n beetje met de Doobie Brothers van het album Best of the Doobies. En daarvan draaien we natuurlijk het overbekende en veelgekufferde en veelgespeelde ook door live bandjes en zo. Het, het prachtige Long Train Running. Je bent de Doobie Brothers.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 Het weer, het is bewolkt met af en toe een bui. Het is ongeveer 12 graden en er waait een vrij krachtige noordwestenwind. Dit was het NOS Journaal.